Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een flinke knal bij een woning in Breda. Daar was vanochtend bij een huis een explosie. Volgens Omroep Brabant woont er een stel en raakte de vrouw licht gewond. Haar man zou net voor de ontploffing zijn opgehaald om naar zijn werk te gaan. Waardoor de ontploffing precies ontstond wordt nog onderzocht... maar de politie gaat ervan uit dat het niet om een ongeluk ging. Omstanders zouden vlak voor de knal mensen rondom de woning hebben zien staan... Er is veel schade. Op foto's van Omroep Brabant is te zien dat verschillende ramen stuk zijn. In Toronto, Canada, hebben klimaatactivisten het kantoor van de minister van Financiën bestormd. Ze willen meer regels voor banken die investeren in fossiele brandstoffen. De activisten mochten kort hun zegje doen waarna ze de zaal werden uitgewerkt door de beveiliging. En winkels hebben eind vorig jaar lekker gedraaid. In de laatste maanden kwam er 4% meer geld in het laadje dan een jaar eerder. En voor het eerst in lange tijd kwam dat niet alleen doordat de prijzen waren gestegen... maar doordat er daadwerkelijk meer werd verkocht. Vooral kledingzaken en drogisterijen deden het goed. Elektronicazaken en doe-het-zelf winkels hebben het juist moeilijk. En goed nieuws voor iedereen die dagelijks denkt aan het Romeinse Rijk. Mensen in Zuid-Limburg en net over de grens in Duitsland... gaan binnenkort samen in hun tuinen graven... op zoek naar restanten van een Romeins dorp. Dat lag 2000 jaar geleden op de plek van het grensplaatsje Rimburg... zegt deze archeoloog. Tijdens dit onderzoek hopen we vondsten en, en misschien ook overblijfselen in de vorm van sporen en structuren aan te treffen in de tuinen... die ons meer informatie geven over de bewoningsgeschiedenis van Rimburg. Het project is niet alleen bedoeld om te zien wat er nog ligt. De archeologen hopen ook dat mensen een beetje enthousiast worden van hun vakgebied. Eind mei gaan de scheppen in de grond. En het weer nog grijs en op veel plekken behoorlijk wat regen. Daarna is het vaker droog en breekt de zon ook af en toe door. Het wordt 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Met nu. Jouw keuze. ZFM. Ja, welkom terug bij het tweede uur van het programma... Even geen rust aan de kust. Ik moest even doorknauwen, want onze Hanny had heerlijke, lekkere kletskoppen meegenomen. Maar wat kraken die dingen als je ze in je mond doet, zeg. En ik had er net een in mijn mond. Maar ik heb flink doorgegeten. Goed, we gaan met het tweede uur beginnen. en Laten we gezellig beginnen met een uh, mooi liedje van een Griekse band... En dat, heet, uh, dat nummer wat ze hebben heet Liquid Paradise. En dan heb ik het over de Speakeasy Swing Band. Luister gezellig mee. Of every night Pats, de liquid, uh, uh, liquid Paradise van de Speakeasy Swinging Band uit Griekenland. Um, ja. Is er nog nieuws? Nou, dat is zeker nieuws. Zandvoort zorgt toch wel uh, lief voor zijn uh, bewoners. Want inwoners uit Zandvoort met een zogenaamde Zandvoortpas kunnen nu hun oude of kapotte huishoudelijke apparatuur laten vervangen... door een nieuw en zelfs energiezuinig apparaat. Nou, Die Zandvoortpas die is voor mensen met een laag inkomen. Er komen wel meer mensen voor in aanmerking uh, dan vroeger. Want voorheen was het alleen voor mensen onder bewindvoering... en uh, voor uh, mensen met uh, kinderen dan, jonger dan 18 jaar. Maar vanaf nu komen voor deze actie alle Zandvoortpashouders... Uh, in aanmerking, uw apparaat moet niet ouder zijn dan, of even kijken... ...ja, hij moet ouder zijn dan zeven jaar. En echt kapot. Hm. Als u denkt, ik wil een kleiner of ik vind hem lelijk, dat werkt niet. Hij moet het echt niet meer doen. Dus het gaat over witgoed. Er kan per huishouden één apparaat worden omgeruild. En dat wordt uh, eerst beoordeeld uh, door, uh, door mensen die daar werken in ieder geval. En als het in aanmerking komt voor de actie, dan wordt het zomaar gratis... Omgewisseld. Dan wordt het oude apparaat meegenomen en gerecycled. En zo zijn het afgelopen jaar met deze actie al 24 apparaten omgewisseld. De witgoedwissel wit, wit maakt het leven van huishoudens die het al zwaar hebben makkelijker. Staat er op de site. En nou, dat, dat delen wij. Dus een hele leuk initiatief. Hoe kan je nou, hoe kan je nou melden voor zoiets? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk via het WMO, hè? Ja, ik denk het ook. Ja, maar de mensen met de Zandvoortpas weten uh, dat. Die weten dat. dat. Die waarschijnlijk wel waar ja. ze daarvoor moeten ja. zijn. En je kunt natuurlijk altijd even naar het WMO bellen. Ja. 14023. Uh, om in ieder geval informatie daarover op te vragen. Ik vind alleen, ja, uh, wie bewaart zijn Bon nou zeven jaar ja. eigenlijk? Dat doet toch bijna niemand meer? Wie bewaart ze wat? Ze bon. Dat apparaat moet zeven jaar oh, of ouder zijn. Ja, Zal maar zou je, voor... zou je dat met een bon moeten bewijzen? Nou, het, het, het staat er toch wel, hè? Oh. Zeven jaar of ouder. Ja, en... ja misschien ja. het type nummer. Dat ze kunt ja. zien, uh... Misschien dat ze dat oh, apparaat Oh, Ja, wel natuurlijk. Kunnen zien. Ja. Ja. Ja. Gelukkig hebben we Hanny hierbij ja, op de scherm. de, de weesjes. Ja, ja, ja, ja. Hé, hey, Hanny, waar jij ook mee kwam. Vond ik ook zo leuk. Dankjewel voor het nieuws, weer, Beb. Ik hoop dat heel veel mensen weer uit de brand geholpen worden met deze actie. Ja. Uh, Um, jij jij uh, had het uh, van de week over uh, dat uh, onze Jan van Veen ons is ontvallen. Van ja. de Candlelight. Uh, Die romantiek hè? Nou. Ja, nou. ja. Luisteren we jullie ook daarnaar? Onvergetelijk. Ik, ik luister ja. Ja, Je daar wel regelmatig nou, muziekje naar. van... Wat, uh, dat ja, vroeg ik, ja, van, ja, van Falling Leaves. van uh, ja. Mont Mont Can I Get You ja. ja, Ja, ja. ja en, dan, en ik, ik zat altijd weer te verkneuteren... wat er nou weer voor gek gedicht zou komen. Ja. Ik, want dat ja. was natuurlijk wel... ik, ik hou van jou, ja, want ik blijf ja. je trouwen En hij komen. had zo'n mooie stem. Ja, ja absoluut. Ja. Prachtig. Prachtig. Prachtig. Onvergetelijk sfeertje, ja. echt waar. Ja. Rijp geworden op eikenhout, zou ik maar zeggen. <laughs> dat, dat zeker, dat zeker. Ja, ja, ja. En zo is hij ook ten onder gegaan. Nee, maar ik, ik wil even een, een kleine, uh, hoe noem je dat? Een, een obade aan hem brengen. Ja. Ik, ik Even ja. ons herinneren. Herman Berkien die heeft getracht om iets ja, moois Berkin, van te maken. Ja. Of Berkien? Ja, oh. Herman Berkien. Herman Berkien. We gaan luisteren naar Candlelight. En met deze klanken komen wij binnen in Candlelight. Een programma voor... Romantische luisteraars. Mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die al tussen de klammerlappen liggen. En denken, ik luister toch nog even daarnaar. Kortom, dit is weer helemaal Candlelight. En we beginnen vanavond met een bijzonder fijn gedicht. Na u verteld te hebben dat we net even een bezoek hebben gebracht aan het toilet. <lacht> en daarop hing het volgende gedicht. Het toilet, dat zit verstopt. Wie het vindt, die macht erop. Die macht erop. Volgende gedicht. Is afkomstig van iemand die zijn naam liever nooit meer wil horen. En het gedicht. is getiteld De Vrijgezel. Hij was nooit getrouwd, want zijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. Het volgende gedicht is van mevrouw B. te de Den Haag. Van Gogh, die sneed zijn oor eraf. Mozart in een massagraf. Rembrandt moest zijn huis verkopen. En Mankenelis kan weer lopen. Dan ontvingen wij uit Barneveld een gedicht met een ei. Jij in de wij. Jij in mij. En juni. En juni. Blij dat ik vrij in de klei met een spreiende de glij van gelei is een pijfeestkledij. Jij zei hij, mij, wij, jij, hij, mij, wij. en ik dan. De volgende gedicht is getiteld Cijferen. Eén is gezondheid. Twee is liefde. Drie is geld. Vier en vijf is negen. Dan het gedicht van iemand die liever pseudoniem wenst te blijven. Dat is getiteld Vroeger. Vroeger was het kiezen of delen. Nu is het kezen of dealen. En dan nou zijn we nu weer toegekomen aan het laatste gedicht van deze Candlelight Special. Een special die we opnemen in de Misty Sound Studios in Utrecht. Waar de perfecte technische leiding van de formers, ook muzikaal niet de allerlaatste in Nederland. Deze mensen die ervoor zorgen dat deze klanken bij u fijn op de installatie zijn en u daarvan kunt genieten met ze vieren of met en dat laatste is niet te lezen op mijn papier. Het laatste gaat dus deze Candlelight special speciaal voor Henk van der hmm de weekendstory heel privé de achterklap het ach en w wat lees ik hier dat is te gek zeg.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 Ja, ja. Kissing in the back row of the movies, The Drifters. En die sloot misschien wel mooi aan op die prachtige gedichten van Herman Bertin. <laughs> <Ja>. <laughs> die even een persieplaatsje gaf op Candlelight. Ja. Want dat is toch ook zo romantisch. Dat was dat altijd hè? vroeger. Handje in handje in de bioscoop zeggen. Oeh. Oeh. Oeh. <laughs> nou ja, we hebben natuurlijk uh, uh, Valentijnsdag gehad. Dus er was nog niet genoeg romantiek uh, ja. Ja. in ons landje. Zijn jullie verwend, dames? Um, um, ja. Ik wil heel erg nadenken. <laughs> nou, ik kreeg een week ervoor. Ja. Een, een, een, een lichtsnoer met hartjes eraan. Ah, oh, ja. wat leuk. En daar, we waren samen in de decomarkt. En toen zei mijn vriendin. Hier dan heb je die vast. Je houdt zo van lichtjes. Nou, dan doe je die ah. om morgen. <laughs> Toch? Als je koffie schenkt. Oh, wacht eens even. Ja. Oh, wat een goed idee. Ja, de, ik ben van de weetjes ja. en de tips. Ja, die is snel ja, gecombineerd voor jou. Nou, ja. heel erg goed. Dus, uh, mensen oh ja, dat als... is morgen natuurlijk al. Ja, dan doet ze uh, de lichtsnoer om morgen. Morgen met de lightshow uh, ja. ziet u mij met die. Die, met die hartjes. In de lichtjes. We hebben wat in het licht staan, zeg. Er was in Londen nou. een uitverkiezing tussen de promotor van het jaar en zo waar de organisatoren van onze Dutch Grand Prix zijn daar in de prijzen gevallen. De hoofdprijs. De circusdirecteur van die Dutch Grand Prix, Robert Overdijk en zijn team kregen de bokaal overhandigd door de Formule 1 baas Stefana Domeni. Charlie. En in die duurzaamheidsprijs was ook een prooi voor Zandvoort. Want ja, we doen er natuurlijk heel erg ons best in dat duingebied. Um, waar, we werden ook vertegenwoordigd door uh, de circuit-eigenaar... Bernhard van Oranje en Imre van Leeuwen. Want die Dutch Grand Prix, die, uh, die doet het het beste... Uh, wij zijn uh, naast de Engelse Silverstone... de enige uh, van de racecircuits uh, op de F1-kalender... die het doet zonder financiële steun van de overheid. Nou ja, jaarlijks komen er zoveel bezoekers... met de trein, met de fiets, weet ik veel, misschien zelfs de voet. Het wordt, het wordt allemaal meegewogen in hoe zo'n Grand Prix wordt georganiseerd. En ja, de duurzaamheidsprijs, daar vielen wij dus ook in de prijzen. Dus we zijn heel erg trots, de Grand Prix van Nederland land wordt dit jaar 25 augustus verreden en uh, is extra in het zonnetje gezet, daar tijdens die grote verkiezing in Londen. Dus dat was uh, een nieuwtje om trots op te zijn. We kunnen toch wel trots zijn in die dorp, uh, want nu is onze Zandvoortse imke, tennisser nationaal kampioen geworden in het damesdubbel in het topcentrum Almere... is in het begin deze maand het Nationaal Kampioenschap Dames Dubbel gespeeld. Imke had drie jaar niet meer samengespeeld... met haar voormalige dubbelpartner Alisa Torto-Sentono. Maar de meiden deden het zo ontzettend goed. Ze stonden samen op de 40ste plaats in de wereldranking... met mooie overwinningen eerder... En zelfs een toernooizegen in Spanje. Maar bij de eerste set werd wel duidelijk dat ze het nog helemaal voor elkaar hadden. En ja hoor, na het gemengd dubbel. Uh, heeft uh, wat uh, Imkaal op zak heeft. Heeft ze nu ook het damesdubbel. daar in Almere aan haar konto toe kunnen voegen. Dus. Uh, ja, we lopen weer glimlachend door dit dorp. Het circuit is in het zonnetje gezet. Ja. We hebben jonge sporters die... Uh... Nou, die talent Griekspoor, die doet het ook zo goed, hè? Ja, hè? Ja. ja, ja, ja. Echt, uh... Maar ja, zij doen badminton, hè? Ja, maar ja. ik bedoel qua ja. sporten. Ja, ja, zeker, ja. ja. En, en uh, uh, laten we ook even niet vergeten uh, onze, onze fietsenmaker... He? Martijn. Martijn. Martijn. Ja, Martijn, wat die allemaal al niet aan prijzen heeft binnengesleept. Ja, ja, ja werkelijk. Ja, ja. Op, de, op de Paralympische Spelen en dergelijke. En hoe die zich inzet ook voor de, voor de sport. He? Mm -hmm. Fantastisch. En, en ja, vanavond misschien gaan we ook nog trots zijn op, op Bodin. En we mogen ook trots zijn op Siggy en Daan. Die genomineerd zijn voor een mooie prijs. Ja, uh, ja. die 5 maart uh, bekend gaat, maken, maar gaat worden. Misschien spreken we ze nog voor die tijd. Ik hoop het wel. Maar in ieder geval, Inke en Alisa... jongens, uh, uh, vanaf deze plaats... en natuurlijk uh, de leiding van... Uh, de Dutch Park, Grand Prix. Ja? ja, van de Dutch Grand Prix. Enorm gefeliciteerd namens ons drietjes... Yes. yes. Het is jammer dat jullie er niet zijn, anders kregen jullie een lekkere kletskopkatatta. <tomato> ja, <plusieurs> <middels> ze blijven nog wel een tijdje goed. Oh nee, Beb heeft ze bijna op. Ja, natuurlijk. Ja. Zit ik ze uit beeld te knabbelen verraad zei het weer. Mooi, mooi, mooi, mooi. Nou, ik zou zeggen, kusje erop. Ça m'émeut tant Cette chanson d'autrefois je la chante pour toi uitgevoerd door Lara Louise. We, we, we, nou hadden we het net eventjes even een napraatje over Valentijnsdag. En nou hebben we wel gehoord van Beb wat ze gekregen heeft. Allemaal mooie lichtjes die we morgenavond allemaal kunnen bewonderen. <lacht> uh, maar uh, ik weet van jou nog niks. Ik heb bijna elke dag Valentijn. Is dat zo? Ja, dat jij ik zo, mag zo absoluut. absoluut klaar. Hebben ja, Die kookt voor me. Oh. oh, heerlijk. Oh, wat een reik. Als ik laat thuis kom, dan ja. staat er gewoon een verrassingsmenu klaar. Dus ik mag eigenlijk helemaal niet mopperen. Maar je De bent... haard was aan, er was voor me gekookt. Oh, kijk aan, ah, ja. Ja. kijk aan. Ja. Ah. Wat, ja. wat lief, wat lief, ja. lief, wat lief. Ja, heel erg lief. Ja. En jij? Ik niks. Nee. Oh, nee. Ik niks. Nee, dus ik had uh, geen, geen post, uh, geen... Uh, nou, ik had wel een uh, sms'je uh, de fijne Valentijn. Dus er heeft wel iemand aan me gedacht. Dankjewel ja, nog. Het hoort het ook trouwens. anoniem, hè, hoort het eigenlijk. Nou ja, maar dat kan niet meer. Kan niet meer hè? Via, nee. via Messenger, dan zie je wie het gestuurd, gestuurd heeft natuurlijk. Ja. Maar ik vond het wel lief. En, uh, maar ja, uh, uh, eigenlijk, uh, ja, ik, ik moet mijn eigen Valentijntje zijn. En uh, ik, Gelukkig ben ik daarin. <laughs> niet alleen, hoor maar.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 Ah, zo mooi. Zit ik toch met een brok in mijn keel? Ja, <laughs> hè? Ja, ja, ja. Kan je wat dan wat praten, Anne? Nou, weet je, ken je dat nummer man? My Funny Valentine? Ja, ja. ja, ja. En dat zong dat dan uh, Rita Rijs? Ja. En die was getrouwd met Pim. Ken je Pim? Nog? Ja, ja En weet jullie nog, Pim's kapsel? Oh, uh -huh. die had. Uh, hij was eigenlijk kaal, maar hij had achter zijn oren nog drie haren. Ja. die had helemaal over zijn hoofd gekam. Ja. En dan had ik altijd een binnenpletje. Want Rita zong al een My Funny Valentine. En er zit zo'n zin in. Die zing dat is van... Don't, don't change your hair for me. <laughs> oh, not if you, not for me. if you care for me. Not if you care for me. Ik dacht, ik had een arme Pim. Ik, ik, ik had niet dat ze op dat moment ook naar Pim keek. Maar <laughs> je zegt, als je het ooit ziet, weer die twee. Dan moet je daar echt aan denken. Uh, dat is echt een dat mooi boy, ja mooi. <laughs> Hartstikke leuk. Hey Pep, heb jij nog nieuws nou, voor ik, ons? Ik, uh, ik heb langs zien komen, maar ik, ik uh, kan het even niet meer vinden. Zal ik je vertellen? Want ik heb langs zien komen dat er uh, weer een uh, controleactie geweest in dit dorp. Ja. Bij bedrijfspanden. Zal Te ik hem even voorlezen? Nou, lees jij hem eens even ja? voor. want ik heb hem. Yes. Want de gemeente Zandvoort heeft gisteren uh, samen met de politie en de omgevingsdienst Eimond. Controles uitgevoerd in bedrijfspanden aan de Max Planckstraat en in garageboxen aan het burgemeester Venemaplein. Ook zijn er twee woningen gecontroleerd en in totaal is er gisteren op twintig adressen gecontroleerd. De gemeente Zandvoort hecht veel waarde aan een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van Zandvoort. En met regelmatige controles wordt hier een positieve bijdrage aangeleverd. Burgemeester David Molenburg vertelde... dat de controles passen in de brede aanpak van de gemeente... en de veiligheidspartners om illegale activiteiten tegen te gaan. En daarnaast uh, moeten de ondernemers bewust gemaakt worden... van de gevaren van ondermijnende criminaliteit. No. En deze controle volgt op eerdere soortgelijke acties... in het afgelopen jaar en ook in de komende periodes zullen naast de reguliere controles vaker van dit soort integrale controles plaatsvinden. Al dus belooft David Molenburg. Tijdens de controle is in twee bedrijfspanden geconstateerd dat deze onrechtmatig bewoond worden. Daarnaast zijn bij twee bedrijfspanden overtredingen op basis van de alcoholwet geconstateerd. In een garagebox zijn diverse tabakswaren aangetroffen en deze worden douane, door de douane verder onderzocht. Heeft u nou een vermoeden van criminele activiteiten, dan kunt u dit melden via de, bij de politie via 09008844, maar dat kunt u ook anoniem doen en dat kan via meld misdaad anoniem via telefoonnummer 08007000. En via de mail kan het via ondermijning.nl. Nou, tot ja. zover weer Hoe voor belangrijk. de klikkers. Hoe belangrijk <laughs> na de ramp in Rotterdam. In Ro Ik zat er net aan te denken. Toen ja. Ja. Ja. hadden mensen ook aan de bel getrokken. Want ja. ze hadden uh, aceton geroken. Ze ja. Ja. Ja. Ja. zijn nee. te gaan kijken, maar hebben ze niet, uh, nee. niet geconstateerd. Maar, maar, uh, Is ook Dat lastig natuurlijk. Maar. Met z'n allen waakzaam zijn... Het, Absoluut, want het, uh, we willen die gekkigheid niet meemaken natuurlijk. Nee. Ja, en het, dus uh, ook voor beentjes, hè, die zitten te spelen in die garages. <laughs> Wegwezen <mee> nou! <hums> En dan is het nu de hoogste, maar dan ook echt de hoogste tijd voor het weerbericht. Ja. En dan schakelen we over naar onze liefdallige weervrouw Beb. En ik, ik vertel Rico's weer. Um, ja, ik had het al voorspeld. Morgenavond de Lightwalk en die moeten we echt lopen als het droog is. Nou, u kunt naar buiten kijken. U ziet dat het nog bewolkt is vandaag. Er valt nog wat regen, maar vanmiddag trekt de regen weg naar het oosten en wordt het droog. Wellicht breekt de zon zelfs nog even door. Het was gisteren natuurlijk een geweldige mooie voorbode... van de lente die ons te wachten staat. De zuidwestenwind blijft dus ook nog wat zachte lucht aanvoeren. Het wordt vandaag een graad of 13. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen... en koelt het af naar een graad of 7 bij een matige westenwind. Morgen is er lokaal nog een bui mogelijk... maar over het algemeen blijft het droog... Overdag schijnt geregeld de zon. Het wordt 12 graden de, uh, waait een matige zuidwestenwind. Dus morgenavond gaan we ervoor. Het is gewoon droog en prettig en met een lekker windje in de rug. Wandelen we door ons mooi uitgelichte dorp. Zondag trekt er een regengebied over het land. Dan wordt er, uh, kan er weer flink wat regenwater vallen. Het wordt dan 10 tot 11 graden en er waait een matige, en bij ons aan zee... wederom krachtige zuidenwind. Maar na het weekend nemen de neerslagkansen geleidelijk aan af... en maandag vallen er nog buien, maar de dagen daarna... wordt het over het algemeen droog. Tot en met donderdag volgende week is het maximaal 11 graden. En vanaf volgende week vrijdag blijft het kwik wat onder de 10 hangen... maar van winterweer is absoluut geen sprake. Want misschien dat vanaf volgende week weekend de kans op nachtvorst wel wat toeneemt... moeten wij echter nog niet vrezen, want de lente zit in de lucht. Tot zover Rico Weer zijn, uh, zijn voorspellingen voor de komende week. Ja, en wilt u deze voorspellingen zelf even teruglezen... dan kan dat op zijn website ricoweer.nl. <middels>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 Zo'n zin in de lente Zin in de lente Vandaag Want ik wil ijsvogels zien duiken Ik wil koeien vlaaien ruiken Ik wil schapen die gaan baren Ik wil egeltjes zien paren, Ik wil kikkertjes die drillen Ik wil bruigen, bronsten, pillen Ik wil huppelende geitjes Bloemetjes en bijtjes. Ik heb zo'n zin in de lente Zo'n zin in de lente Zin in de lente Vandaag Ik heb zo'n zin Zo'n zin in de lente, zo'n zin in de lente vandaag. Wat is de lente helemaal binnen, mag je gewoon opnieuw beginnen. Zie je rokjes met meisjes en waterijsjes. Nee, loopt niemand meer te snuiten, maar iedereen te fluiten. Dus laat die bloezem nou maar bloeien. Ik heb zo'n zin in de lente, zo'n zin in de lente, zo zin in de lente vandaag. Lente. Zien in de winter vandaag. Ik heb zo'n gezien. luisteren naar Chicago, We Can Change the World. <laughs> Kon dat maar, hè. Maar van Graham Nash, die droomt daar in ieder geval nog steeds van. En uh, uh, wij hebben ook iets om van te dromen, hè? Wat uh, aanstaande zondag gaat gebeuren. Yes, in de serie Classic Concerts is aanstaande zondagmiddag... in de Protestantenkerk van Zandvoort... het concert van, en dan ga ik de dames even noemen... Uh, Eline Wieringa. Uh, piano. En Jacobine Siegman. Op viool. Beide getalenteerde jonge vrouwen. Al heel goed gedecoreerd. Met grote concerten en prijzen. Uh, ook veelal in het buitenland. En de dames gaan u samen vergasten. Op een prachtig concert. Uh, u kunt het hele programma. Eigenlijk lezen op de site. Dus dat ga ik u allemaal niet voornemen, voorlezen. Maar het het concert begint aanstaande zondag om drie uur... in de protestantenkerk van Zandvoort. En uh, de uh, toegangsprijs is een kleine... Euro. En daarin is Zandvoort eigenlijk ook zo bijzonder. Want uh, hoewel de cultuur in Nederland behoorlijk in de verdrukking komt... zijn er in Zandvoort gewoon altijd sponsors... om, uh, om dit soort concerten mogelijk te houden. Goed, dus, en de kaartprijs laag dus. Dat houdt ja? de prijs laag. Dat houdt het toegankelijk voor ons allen. Ja. En dit zijn toch twee hele bijzondere muzikanten. Dat wordt een heel bijzonder klassiek concert. Nou, ik zou zeggen, na al dat lopen op zaterdagavond... Ga je lekker even rustig bijkomen op de zondagmiddag. Hè? Ja, zo is dat. Van, onder het genot van prachtige muziek. Weer even lekker helemaal energie opdoen na al dat geloop. En uh, ja, hoe mooi is dat. Ja, hoe mooi Toch, is dat. Hè? ja. Yeah. C'est si bon. De partie n'importe où.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 C'est bon, voilà, c'est bon. Les bassons dans la rue. Bras dessus, bras dessus. En chantant des chansons. Quel esprit merveilleux! C'est bon, je cherche un millionnaire. Avec des rangs Cadillac Car. -coats. Des bijoux Jusqu'au cou, tu sais mmh, C'est bon Ces petites sensations Peut-être bon. quelqu'un Avec un petit yacht Non oh, C'est bon C'est bon C'est bon Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir. Simon, Simon. Demain. Simon, Simon. La semaine prochaine. N'importe quand. Hmm, c'est bon. Simon, Simon. Si bon. <rire> Il sera très Crazy, no Simon, Simon. Voilà c'est ma bon met Ur van Urtha. Kit. Heerlijk, heerlijk, ja lekker. En de Franse Frans van deze ochtend, hè? Ja, we zijn een beetje op de ja. Franse ja. toer. Hè? Ja, ja. Dat, Dat komt vast voorjaar. onder de invloed, ja. inderdaad, voorjaar Valentijnsdag. Uh, allemaal een beetje romantiek, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, romantiek. Ah, uh, oui, hè? APO de Nouveau. Uh. <laughs> Oftewel, heeft u nou, nog een nieuw stand te beten? Ja, er wordt in Zandvoort altijd hard gewerkt. Um, er is inmiddels bericht geweest... Nou, niet dat. niet door mij. Oh, sorry. sorry. We, ja, nou door. Onderschat jezelf nou even niet, hè. Um, ja. Er moeten 750 nieuwe woningen worden bijgebouwd in dit dorp. Ja. En dat is voor 2030. En dat lijkt dan zo heel ver. Maar dames en heren, dat is over zes jaar. Ja. Het Huurdersplatform laat ons dan toch wel al een klein feestelijk berichtje weten. De Maria School is aangekocht door prewonen. En daar komen in die voormalige Maria School, uh, in de uh, Koning in de Weg, daar komen 15 appartementen voor jongeren. Nou... Houdt u het huurdersplatform in de gaten? Want die gaan daar meer over vertellen, zodat er meer over te vertellen is. Maar 15 woningen voor jongeren komen eraan. Nou ja, als het in 2030 is, dan moeten kinderen van uh, tien. nu al in nu in gaan schrijven. Nou, ja, ik mag ik... aannemen dat hun ouders. <Gelach> Ja, maar, me, maar meisjes, ik mag te gaan nemen dat hun ouders... bij de geboorte en op een school ja. en op een huurderscommissie ja. uh, hebben ingeschreven. Ja. Want ja, wij moeten opschieten. Um, is ja, maar dat is ook uh, wat. Want je kan pas vanaf je <coughs> 18e inschrijven. Ja, hoe Toch moet het al ja. Ja, hoe, ja, ik dan? Of tot die, wanneer die, ben je jongere dan? Ja, dat wil dat, dat, dat ik wel ja. weten. Want ik ben... Ja, ik ga geen ja Jij bent een oude jongere. Maar ja. bij 55... Ben je ja. dus, kom je al in aanmerking voor een seniorenwoning. Ja, ja, ja. Jij maar de huidige vijftiger, ja, ja, die is toch <laughs> nog springlevend? <free> levens. <laughs> <laughs> in 55 vind ik niks. Nee, dat is, is dit. Het is bijna een belediging bedoel ik. Nou ja, en ja. ik heb dus een keer een wetenschappelijk artikel gelezen... dat wij van deze hele naoorlogsgeneratie... dus het geldt ook voor mij en mijn zusje en zo... er tien jaar af kunnen trekken. Ja. Dus dan ben jij 45, niet. Nou, ja. Ja, dan kom jij niet in aanmerking voor een seniorenwoning. In ieder geval. Ik vind jou toch best een heel tof, leuk mens. <laughs> Dank je. Nou ja, maar dat is natuurlijk hetzelfde als de jongeren die nu nog thuis zitten. Hè. Zoals uh, in, in die categorie van mijn dochter, zeg maar. Hè. Die twintig ja. jaar. Die zitten noodgedwongen thuis. Want uh, ze blijven maar op nummer uh, 180 ja. nog wat hangen. Ja. Omdat ze ja, ja. steeds andere voorrang krijgen. Ja. Ja, ja, dus dus ik ja, tegen, tegen de tijd tegen de, de tijd... tijd en alles erbij gekomen? Ja, maar mm -hmm. tegen de tijd dat zij in aanmerking komt... voor een jongere woning... is ze al met een gezin bezig. Ja. Ja. En dan, dan zit ze, is ze weer die categorie voorbij. Kan oh, ze eigenlijk dol. weer opnieuw beginnen. Oh, ja. dol, Dat wordt heel druk dan bij jou. Want ze zit nog bij jou. Ja, ja, en als heerlijk. ze dan al met een gezin bezig is... Ja. Ja. Meid. Nou, nee. Maar <laughs> ze heeft al drie jaar verkering. Dus uh, ja, ja, ja nou, kijk. En als ze over een paar jaar klaar is met de studie... dan neem ik toch wel... Aan, dat die eiertokken echt oh ja, in en door te halen. Er, ja. er was een soort open inschrijving. Uh, waarbij mensen dus ideeën. voor terreinen waar zij woningbouw. Uh, ja konden voorzien ja. om die ideeën uh, in te dienen bij de gemeente. Ja. Ik geloof dat die indiening al die termijn alweer is gesloten. Maar ik heb het even gelezen. Er waren 150 ideeën zijn er geopperd. Ja. Uh, ik zou zeggen, uh, er zijn nog maar zo weinig ambtenaren in Zandvoort. Ga lekker terug naar het oude raadhuis, ja. Ja. waar het voor ja. bedoeld is. Sloop dat hele gebouw ja. daarachter. Ja. Ja. En zet daar een, een mooi flatgebouw neer ja. voor uh, alle categorieën wat. En ja, verhoog, verhoog de flats in noem En dan een uh, ja. Ja. Dan heb ik al iemand verhoog, die zegt: ik kom, die ik kom even de langs. Onder je ja. balustrade, bella bella mi, bella bella mi, bella bella karma, zing ik mijn serenade. Bella Bella Mie, Bella Bella Mie, Bella Bella Carmen Ik vraag je vol vertrouwen Bella Bella Mie, Bella Bella Mie, Bella Bella Carmen Of je van mij kunt houden. Bella Bella Mie, Bella Bella Mie, Bella Bella Carmen Kom toch eens vlug in mijn armen Laat me niet langer alleen want in mijn hart, Bella Carmen, blijf je voor goed nummer één onder je balustrade. Bella Bella Mi, bella, bella Bella Mi, Bella Bella Carmen. Zing ik mijn serenade Bella, Bella, Mi, Bella, Bella, Mi, Bella, Bella, Carmen Ik vraag je vol vertrouwen Bella, Bella, Mi, Bella, Bella, Mi, Bella, Bella, Carmen Of je van mij kunt houden Bella, Bella, Mi, Bella, Bella, Mi, Bella, Bella, Carmen Zing je mijn lied in je litaar. Bij een kleine gitaar En onder de... Gezellige klanken van uh, Bueno de Mesquita. Mesquita, wie kent hem niet? Nou, hè? nou, nou. Rita, nou, Corita en Bueno de Mesquita. We zeiden net: 55 plus ben je al aan. <laughs> Dit kennen we dus allemaal nog, ja, ja, hè? Ja, dan, we dan, dan we hoef je ja. bij die jongeren niet mee aan te komen. Nee. Maar uh, de secondes zijn aan het wegtikken, dames. En uh, ja, het zit er dus alweer op, die twee uur. En dan moeten we weer twee weken wachten voordat we weer mogen. Oh, wat zal je dan veel nieuwtjes weer hebben, oh. oh, ja, die Bep, die gaat sparen, oh. hoor. Die gaat sparen, die hey. gaat sparen twee weken ja. de tijd weer. Ja, wordt gewoon twee uur Bep, wordt dat. <laughs> en drie beppen. minuten voor Hanni met de kolom. Ik ben benieuwd waar je jou voor twee <laughs> maar weken nee, maar ik weer doe, mee komt. We nemen het mee programma heet. Lekker beppen. Ja, lekker beppen gaan we het noemen. Ja, zo is ja het. tegen die tijd krijgen we echt een jingle. Begrijp ik. <laughs> Laten we het hopen. Het werd je Zeg jongens, ja, onze ja. collega's zijn al de boel aan het inspecteren. Komen binnen voor de volgende twee uur. Ik ja. weet uh, niet eens hoe jullie programma heet. Maar goed, Hoi. zij nemen het over. Hoi. En ik zeg tot over twee weken. En een heel fijn, fijn weekend. weekend. En loop ze morgenavond. Tot over hè. twee weken. Doei.